van met het Armenië wil dat de Verenigde Naties toezicht gaan houden... in de enclave van Nagorno-Karabakh. Sinds woensdag geldt daar een staak het vuren... maar er wordt gevreesd voor de veiligheid van de Armeniërs in het gebied. Dinsdag voerden de de aanvallen uit op Nagorno-Karabakh. Volgens Armeense bronnen kwamen minstens 200 mensen om... en raakten meer dan 400 mensen gewond. In het West-Afrikaanse land Benin zijn gisteren 35 mensen omgekomen bij een explosie in een illegale brandstofopslag. Zeker 10 mensen liggen met verwondingen in het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde in het zuidoosten van het land, vlakbij de grens met Nigeria. Vanuit dat land wordt vaak benzine Benin ingesmokkeld. Er zou brand zijn ontstaan in de opslag op het moment dat er benzine werd overgeladen. De grote studio's in Hollywood hebben een voorstel gedaan aan de stakende scriptschrijvers. Het zou gaan om hun laatste bod, melden Amerikaanse media. Afgelopen dagen werd er onderhandeld, onder meer over de verdeling van royalties... en afspraken over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij het schrijven van films en series. De staking van de schrijvers begon al in mei. Daardoor liggen veel producties in Hollywood stil. Amerikaanse schrijversvakbond moet nog instemmen met het voorstel. In Den Haag zijn verschillende geldautomaten bewerkt door criminelen. Volgens de politie is bij tien automaten een zogeheten cash trap geplaatst. Daar bleef het geld vastzitten in de automaat nadat het er gepind was. Even later haalden de criminelen de cash trap weg... en gingen er met het geld vandoor. De politie adviseert om alert te zijn bij het gebruik van een geldautomaat. Max Verstappen is de winnaar van de Grand Prix van Japan. Zijn dertiende zegen dit Formule 1 seizoen. Norris werd tweede, gevolgd door Piastri, Leclerc en Hamilton. Het weer tot besluit. Het is droog, landinwaarts ontstaan wat stapelwolken... maar de zon laat zich geregeld zien. Het wordt maximaal 21 graden vandaag. Morgen begint de dag grijs en kan plaatselijk wat regen vallen... maar later breekt opnieuw de zon door. Dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 En dat doen we alleen met mooie Oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week beschikbaar gesteld door Cor Draaier. Daar nou, bedank ik hem hartelijk voor. Elke week komt hij weer met een hele bak vol met oude vinylplaatjes. En dan uh, zoeken we even uit welke plaatjes er nog kwalitatief goed genoeg zijn om op de radio te draaien. En natuurlijk als opening hoor je onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Davidson, opname 1928. Met weet je nog wel oudje? Het komen nu weer een, mooi, een hoop mooie Oud-Hollandstalige muziek. Ja, ik heb nog geen koffie gehad, dus ik uh, moet nog even opstarten. Eerst volgende artiest is Jan. Dirk Blazer, geboren in Amsterdam op 17 juni 1922... en overleden in Lelystad op 28 maart 18, nee, 1988. En zijn artiest eraan was Jan Blazer... Nederlandse cabaretier, acteur en schrijver van liedjes. En hij was afkomstig uit een theatergeslacht. Zijn grootvader was theaterdirecteur... en hij was het neef van de acteurs Ridy Blazer... Joe Vissen Jr. en Bepi Noor Jr., en Blazer begon als artiest in het uh, snommelcircuit op feesten en partijen en in het cabaret. En in 1938 begon hij met toneelspelen bij het uh, gezelschap van ome Jan Nooit. Daarna werkte hij uh, onder meer in het theatercafé uh, Saint Germain Dupré van uh, Tom Manders uh, als moppetapper. Nu kreeg hij ook zijn eerste uh, televisieoptreden. Op de radio trad hij op uh, in het programma uh, Tieren Latijntjes. Dat was van uh, de roop. Dat was tussen 1956 en 1960. En Halix verluk. dat was op de Vara in 1970. U hoort hem nu, Jan Blazer, met Als ik met vakantie ga. Een opname 1975, dan uh, gaat het uh, regenen. Als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen. Altijd regenen, altijd regenen. Of we met z'n tweeën gaan of met z'n negenen Altijd regenen, altijd regenen Als ik het voor koffers pak, betrekt meteen de lucht En dan zeg ik maar weer met een hele diepe zucht Als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen Altijd regenen, altijd regenen Zodra is mijn vakantie vastgesteld en heb ik met het reisbureau gebeld Dan valt meteen een bui zodat ik aan ben Kan je nagaan hoe het gieten gaat als ik er eenmaal ben Als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen Altijd regenen, altijd regenen Of we met z'n tweeën gaan of met z'n negenen Altijd regenen, altijd regenen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 Als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen Altijd regenen, altijd regenen Of ik nu kom in Zandvoort aan de zee In Benidorm, Nies of Saint-Tropez Ik trek mijn zwembroek aan en ja, daar komt ie al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 Vakantie ga, dan gaat het regenen, altijd regenen, altijd regenen. Als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen. Altijd regenen, altijd regenen. Altijd regenen. Of de met ze mee gaan we met ze regenen. Altijd regenen, altijd regenen. Altijd regenen. Als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen. Al te regenen, al te regenen. Of we met ze vegen gaan nog met ze vegenen. Al te regenen, al te regenen. Als ik met vakantie ga, dan gaat het regenen. Yeah. Ik stond op de trein te wachten, ik zag je in de verte staan. Ik kwam naar je toe, je lachte, samen zijn we voortgegaan. Het scherpe hoge zoomen van een mug Dan denk ik je, ha, daar is die dan Dit wordt minstens een zomer van een eeuw Maar lieve mensen, oh, wat gaat het vlug Het is weer voorbij die mooie zomer Die zomer die begon zo wat in mij ik dacht dat er geen einde aan kon komen, maar voor je het weet is die zomer al niet lang voorbij. De wereld was toen vol van licht en leven, van haar haringgeur vermengd met zonnebrand. Een parasol met de zeven en in je kleren stuurde zacht het zand. We speelden golf en de boer, we zonden zalig in een stoel, we dreven met een vlot op de rivier. We werden wekenlang verwend, maar aangaan alles continent. Nu zit ik met mijn dia's in de regen hier. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo lang in mij. Hij je dat er geen einde aan kon komen?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 Het is jammer dat het overging, het is allemaal herinnering. Daar doen we dan de hele winter maar weer mee. Het is weer voorbij die mooie zomer. Die zomer die begon zo had in mij. Pa, je dacht dat er geen einde aan kon komen. U hoort de muziek van Gerard Cox en het is weer voorbij mooie zomer. Opname 1973. En daarvoor uh, Sunny Day. Met een weekje nog wel. Die avond in de regen. Ook onder andere gemaakt door uh, de Ramblers. Hè. En de volgende artiest werd geboren als zoon van een rijschoolhouder. En toen hij zes jaar was, ging hij vanwege zijn astmatische bronchitis naar een openluchtschool in het uh, Oosterpark. En toen hij acht jaar oud was, kreeg hij zijn eerste accordeonles. En uh, hij was de eerste zanger van de, de, de band Robbie en de Apron Strings. Ik heb het over niemand minder dan Rob de Nijs. U hoort hem nu met een grote hit uit 1962. Het ritme van de regen. Zachtjes stikt de regen op mijn zolder aan. Ritme van de eenzaamheid. Die regen zegt we waren zo gelukkig zijn. Maar nu is dat verleden tijd. Regen valt bij stromend, het is een trieste dag, want je liet me staan alleen. Ik ken nu de betekenis van tegenslag, omdat je met mijn hart verdween. Kom, vertel maar regen wat je doet, zeg maak je tussen ons een beetje voet. Ik heb niks aan een ander, want ik hou alleen maar van haar.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 Laat die regen daar. Teretere teretere. Oh oh, laat ster, laat ster, laat ster, laat die regen daar. Teretere teretere. Oh. Op de step, op de step, ik ben zo blij dat ik hem heb. En nou is even zien.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 Ik sleep je twee hey. wat ze zei Hij vergeet nooit toen zij in zijn armen Voor het eerst zei De liefste ben jij Hij vergeet nooit die nacht na de trouwdag Haar grapjes, haar ernst en haar trouw En hij weet nog precies hoe ze lachte Toen hij zei Maak een liedje voor jou Ik geef je een roosje, roosje ik geef je een roos elke dag en ik val van jou tot de wij zonder dan. en de echo niet lacht om een laal. Ik zag ze zo vaak in ons straatje, een oud heel tevreden liep haar. Als het strand bij de zee waren zij met z'n twee. Want ze hielden zoveel van elkaar. Ieder kind wist, van hem kreeg je dropjes. En zij gaf de kleinste een zoen. Ze schuifelden samen naar het koekje. En hij zong zijn liedje van toen. Ik geef je, Roosje, Roosje. Ik geef je, Roosje. Traatje, en staat stil bij de dropjes drogeest. Hij koopt daar wat snoep voor een kleintje dat niet weet dat hij oma zo mist. Dan plukt hij een roos uit een tuintje. Dat mag want men kent zijn verdriet. Dan zet hij die bloem bij haar steentje. heel zachtjes haar lief. Ik geef je een roosje, roosje. Ik geef je een roos elke dag. Geen uur gaat voorbij of je bent dichtbij mij. Ik kom nu heel gauw als het maakt. bos met een roosje, een roosje. En daarvoor hoorde u Wim Sonnenveld met een vrolijk liedje Op de Step. En de volgende band, de Ramblers, een jazzy dansorkest die regelmatig in dit programma voorbij komen. In de jaren 1930 hadden de muziek met dergelijk aanbod enorm veel succes in Europa. En uh, ja, hun deden dat ook. En uh, binnen de jazz kwam een eind aan de periode van de bebop. Uh, nee, kwam een eind aan de jazz door de komst van de bebop in de jaren 1940... En uh, ja, toen werd het wat minder eigenlijk. Maar uh, ze hebben een heleboel leuke hits gemaakt, de Ramblers. En de volgende plaats die u hoort is uh, de Ramblers met Ik heb een huis. Ieder mens die heeft zijn verlangen, en met wat geduld. Worden vaak zijn heimelijke wensen, plotseling vervuld. Zo is het met mij kort geleden eveneens gegaan.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 Gebeurt. en als ik zo naar mijn bloemetjes kijk, voel ik me net als een koning zo rijk. Ik wou dat u mijn vader die kuis hebt in mijn tuintje zag, en hoe ik... Hij loopt te genieten, op zijn alle dag. Met zijn pijp die rookt als een schoorsteen, keurt hij het geheel. Dat is voordelig, want anders rook hij mijn gordijnen geel. Ik heb een huis met een tuintje gehuurd. Gelegen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 tot naar Zandvoort, Zandvoort met Mario Zandvoort. U weet wel dames en heren, vroeger jaren werd er in ons bekende concertgebouw in Amsterdam gebokst. Dan hadden we donderdagavond Beethoven en zondagavond Piet van der Veer. Ik heb daar op het bekende liedje geschreven, de bokswedstrijd, dat behelst het verslag van een vrouw die met haar man naar het concertgebouw is geweest en u aan de dochter vertelt hoe dat is geweest. Mijn vader heeft me zondagavond meegenomen. Er was een bokswedstrijd in het concertgebouw. Er was een neger vooruit Afrika gekomen. Het was een gedrang in het betalen ik al flauw. Ik heb het nou en toen maar niet kunnen begrijpen waarom er zoveel duizend mensen kijken gaan. De mensen vinden het geweldig een tractatie te zien hoe ze me kandelon gelukken slaan. Je je vader heeft twee knaken moeten schokken voordat hij een concertgebouw naar binnen mocht. Hij zei ik moet ze van dichtbij bij elkaar zien knokken en hij de plaats bij het podium gezocht. Toen nog een haartje neergelegd voor een programma, dan kun je altijd zien hoe of de boxer riet. Je moet het interesseerde van het spul te weten, maar dan dat zijt, die amiceer je dat niet. Er waren vier gewone touwtjes gespannen in het vierkant, en dat noemen die daar een ring. Aan iedere kant een emmer water met een handdoek, dat was voor als er eentje van zijn stokje ging. En eens twee hele naakte gozers op het schavotje. Ik schrok me mottig, mij, zij zei het verrek Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleur tot in mijn nek Ze kregen handschoenen van leer, anderlei jatte Zegt ik aan vader Jan, ze slaan me kan de beurs Nee, zei die ouwe, die twee zijn niet veel bijzonders Die slaan niet haar dat zijn maar amateurs Ze stongen even bij mekaar, in de positie De scheidsrechter op die vloot ik zweer je in een dip. Gaf met die ene aan die andere een doffer. Hij miste dadelijk een stukje onderlip. Marie die gozer gingen samen aan het ruizen. Bij iedere slag docht ik de gaten in hem zeep. Die neger kreeg een hengst precies tegen zijn ogen. Je zag geen ogen meer, je zag alleen een strijd. Die zwarte was een kaak uit het model geslagen. Die stond te duizelen. Ik zeg, vader, is het nou uit? Nee, zei die vrouw, die ene moet hem blijven stompen. Totdat die heer in het midden op zijn fluitje fluit. Na iedere drie minuten gingen ze even zitten. Dan lagen ze voor een maraak op een stoel. Twee kerels stonden dan te zwaaien met een handdoek. Je vader riep, wat krijgt die neger op zijn smoel? Die zwarte stond maar met zijn vuist rond te maaien. Hij kon niks zien, zei pa. Zijn ogen zaten dicht. Toch gaf die Effegaal die andere nog een topslag. Daar kwam een klein fonteintje bloed uit zijn gezicht. Ineens sloeg die Amsterdammer achterover. Ze gingen hardop tellen: Eén, twee, drie, vier, vijf. Bij zes stond die vrachter dadelijk op zijn poten en gaf die neger een urk op zijn onderlaat. Ik zeg, ik ga eruit. Ik kan niet langer aanzien dat zo'n mens hier tot haché geslagen wordt. Toen zei ik je vader, weet je veel, dat is het fijne. Daar heb je geen verstand van meer. Dat is de sport. Die neger heeft toch de marakels van gekregen. Je vader sprong er op zijn stoel en riep. knock -out. Toen ben ik als de hel de deuren uitgevlogen. Ik dacht ik stikte maar. Ik had het zo benauwd. En thuis vroeg ik je vader, wie toch die me heer was, die in het midden stond. Toen zei hij, dat is kras. Je bent toch in het concertgebouw geweest, niet ouwe? Wist jij niet dat dat Willem Mengelberg was? En midden in de nacht begint je vaart te schrijven. Van nou eens wakker, moeder? mijn moeder, sta eens even op. Dan zal ik je wijzen hoe je een linkse hoek moet geven. Toen sloeg ik hem met de veil een kuiltje in zijn kop. Ik zeg ouwe, saai laat nog wat je mij daar brengen. Ik heb van jullie sport al geen verstand, misschien. Maar ik ga net zo lief een avondje naar Flora. Ga jij maar boksen hoor, maar mij niet meer gezien. Mij haar boord Maar gisterenavond stond ze met een ander aan de poort Och was ik maar Bij moeder thuisgebleven Och was ik maar Met jou niet meegegaan Och had ik naar Gekeken, dan had mijn hart nu niet zo pijn geraakt. ik kan niet slapen en niet eten want ik kan je niet vergeten met je Van uh, Johnny Hoes met Oh Was ik maar bij moeder thuis gebleven. Een van muziek van Louis Dawes met de boxmatch. En de volgende dame is Ria Valk, geboren in Eindhoven op 11 februari 1941. Regelmatig gedraaid in dit programma. Een Nederlandse als zangeres, presentraat, presentatrice, actrice, tekstschrijver en schilderes. En als schilderes uh, heb ik altijd genoten van haar werk. Uh, uh, ze heeft een tijdje in de Watertoren hier uh, bij CIEF hebben ze al wat programma's gemaakt. En ik weet niet uh, of. Jij of u het zich nog kunt herinneren, maar uh, toen ik nog uh, jonge jong was... dan kwam ik altijd bij uh, Bertje Bouwman, de tandarts in Noord. En uh, als ik dan in die stoel ging zitten, voor mij heb ik het verhaal al eerder verteld... Uh, dan uh, ging je met die stoel in de lichthouding en dan keek je naar het plafond... en dan zag je Bertje Bouwman... De Tandarts zag je dan in een karakter, karakteratuur. Ja, figuratieve kunst noemen ze dat. Ik noem het gewoon een stripfiguurtekening. Maar van, uh, van de Tandarts, ik vond het zo fantastisch. Uh, ja, ik kon het werk wel waarderen. Ze geniet haar grootste bekendheid als zangeres van vrolijke en komische liedjes. En ze acteerde in de tv-serie Zeg eens A en schildert uh, zoals ik net al zei. En uh, u hoort er nu, Ria Valk, met Janus, pak me nog een keer. Janus, Janus, pak me nog een keer. Pak me nog een keer, pak me nog een keer Janus, Janus, pak me nog een keer Als je het nou niet bent, dan kan je het niet meer Jij gaat mijlen van me heen En ik blijf hier maar alleen Janus, Janus, pak me nog een keer Als je het nou niet doet, dan kan je het niet meer Op de kade. springt hij op en leunend tegen het wand neemt hij zijn instrument ter hand en dan speelt Jim harmonica harmonica harmonica van Spanje tot Amerika speelt niemand zo harmonica hij speelt van liefde en de zee zijn wilde zijn nu vergeten. De Nederland is niet meer in de vaart. Ook Jim is oud en grijs, geheel versleten, en leeft nu van het geen. Hij heeft gespaard. Maar in de dorpskroeg spreekt nog menige jongen van het lied dat eens door Jim daar werd gezongen. Vraagt Albert Jim dan lachend, zingt eens voor. Dan zingen allen luid in koor en dan speelt Jim harmonica, harmonica, harmonica. Van Spanje tot Amerika speelt niemand zo. Harmonica, hij speelt voor liefde en de zee.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 The uh people who are not interested in the people who are not interested in the people who are not interested in the people who are interested in the people who are interested in the people who are interested in the people who are interested in the people who ja, alweer een nummer van de uh, Ramblers. En dit was een vrolijk liedje Flip de Fluiter. En daarvoor hoorde u de vier Jantjes met. En dan speelt Jim Harmonica. TVM Zandvoort, lokale omroever uit de Badplaats van Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd... naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat doen we met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En zo ook de volgende dame. die is dan niet Nederlands, maar hè, ja, Belgisch is toch ook een beetje Nederlands. Het is Mieke, artiestenaam van Mieke Gijs, geboren in Turnhout op 8 mei 1957, is een Belgische slagerzangeres. En ze begon al op jonge leeftijd met zingen, dat was uh, toen ze mee 11 jaar oud was. Deze meende Arendonk mee aan haar eerste zangwedstrijd die ze ook won met de vertolking van Mama van Heintje. In de jaren daarna werd ze veelvoudiger actief... bij diverse andere zangwedstrijden. En in 1971, op jaar leeftijd... bracht ze op het platenlabel RCA haar eerste single uit. Dat was uh, Susanina. Het nummer werd echt geen hit. Net zo min als de volgende singles. Tien rode rozen. En uh, fijn dat je er bent. En in 1973 werd Mieke in contact gebracht met uh, Pierre Carter. En dat was uh, natuurlijk Elias uh, vader Abraham. Die na zijn successen met het kindersterretje Wilma op zoek was naar een nieuw jongzangeresje. De samen namens het duet Wat een Prachtige Dag Op... en uh, natuurlijk de vertaling van de hit What a Wonderful World van Louis Armstrong... en de single bereikte de tipperaden van de Nederlandse top 40. En uh, een jaar later beleefde Mieke haar doorbraak... met het door Carter geschreven lied Een Kind Zonder Moeder. En die hoort u nu, Mieke, met Een Kind Zonder Moeder... hier op de lokale omroep ZFM Zandvoort. Een kind zonder moeder is als een de bloemen, het is eenzaam. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Een ware aan de inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden. En het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 van ga met aan de voet van die oude Wester... en tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Zometeen heel veel plezier met CFM Jazz. Misschien hoort u ook nog een nummer van de Ramblers. Ik eh, wens u nog een hele fijne zondag. En uiteraard volgende week eh, op zaterdag tussen 1 en 2... voor dit programma herhaalt en ik ben de volgende week zondag weer... Eh, Zaterdag wordt het herhaald tussen 1 en 2. En op zondag ben ik er tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik moet ook nog even kort draaien voor het beschikbaar stellen van al die mooie oud talige muziek. En ik laat u achter met Toon Hermans met Ik ben zo bleu. Ik zeg tot ziens. Ik ben te blub bleu, bleu om te zingen. Ik ben te blub bleu, bleu om te swingen. Ik ben te bleu voor het publiek, want hoor ik de muziek. Oh, het is neu, dan ben ik bleu, zo bleu. Ik ben te bleu, bleu, bleu voor het theater. Ik ben te bleu, bleu, bleu, bleu, bleu, ik sla flater. Ik ben te bleu op toneel, krijg een brok in mijn keel. Oh, serieus, ik ben zo bleu. Ik ben zo bleu, bleu, bleu, bleu, bleu. Ik kan me lachen niet meer houden, omdat ik zo bleu ben. Zenuwen, ja, heus. Ik mis mijn levenskansen steeds om ik zo blij ben. Een zenuwen nerveus. Als vrouwen met me flirten weet ik niet wat ik doe. Ik werp ze op verzoek dan maar gauw een oogje toe. En ik word er dan steeds zo sentimental van. Want ik ben geen ladykiller en geen gentleman. Maar ik ben te bleu bleu bleu om te zoenen. Ik ben te bleu bleu bleu in plantsoenen. Ik ben te bleu voor een vrouw, want als ik van de haal, oh, het is sneu, dan ben ik bleu, zo bleu. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te dansen. Ik ben te bleu, bleu, bleu om te chansen. Ik ben te bleu in het gesprek, want dan doe ik zo gek, oh, het is sneu. Maar ik ben zo bleu, ik ben zo bleu. Ik was in de oorlog slecht soldaat, omdat ik zo bleu was.